van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS journaal. In India heeft het OM de doodstraf geëist tegen de vier mannen die schuldig zijn bevonden aan het verkrachten en ombrengen van een vrouw van 23... Volgens de aanklager rechtvaardigt het extreme geweld dat de mannen gebruikten de maximale straf. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet. De Indiaanse vrouw werd in december na een bioscoopbezoek met haar vriend in een bus verkracht en zwaar mishandeld. Ze overleed twee weken later. In de binnenstad van Goes woedt een grote brand. Een deel van het centrum is daarom afgesloten... De brand brak vannacht uit in een woning boven een restaurant en is overgeslagen. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer Van Goes krijgt hulp van korpsen uit omliggende Zeeuwse plaatsen. Mensen die in de buurt van de brand wonen moeten ramen en deuren dicht houden. De gemeente Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 120 illegale hotels gesloten. De gebouwen voldeden niet aan de eisen voor brandveiligheid of de eigenaren hadden geen vergunning...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 Gisteren zei Syrië bereid te zijn om zijn chemische wapens van de hand te doen. Rond station Den Bosch rijden geen treinen door een seinstoring. De extra reistijd is opgelopen tot ruim een uur. De NS verwacht dat de storing rond 11 uur is verholpen. Reizigers tussen Eindhoven en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Het weer, een aantal buien en van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden zon en droog. Dit was het NOS-journaal. De zonbakker van de ANWB. Er staat nog een korte file op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Knopens Koenplein en hem 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Don't play.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 Of course.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 Het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het dus eruit. Nu een week geleden, en zat hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was.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 the chain the skin was showing high. I'm www.zfmzandvoort.nl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 Your fine so I <laughs> M'a promis tut tut tut